Zes uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Commotie en Kamer door harde botsing tussen Rutte en Wilders. Forse dalingen op beurzen wereldwijd. En de Roemeense tulpenboycott voorbij. In de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer... zijn premier Rutte en PVV-leider Wilders... heftig met elkaar in botsing gekomen... over uitspraken over de Turkse premier Erdogan... Wilders zei tegen Rutte, doe eens normaal man, waarop de premier antwoordde met doe zelf normaal. Kamervoorzitter Verbeet greep daarop in. De commotie ontstond na aanleiding van eerdere uitspraken van PVV'er De Roon. Volgens Rutte heeft De Roon de Turkse premier een islamitische aap genoemd en daar nam Rutte afstand van. Wilders zei dat het citaat was, daar komt de islamitische aap uit de mouw en hij heet Erdogan. Volgens Wilders was dat beeldspraak. Je kunt de Turkse premier toch geen islamitische aap noemen, dat is idioot, reageerde Rutte. Net als gisteren leidde de uitspraken van Wilders tot veel irritatie onder andere kamerleden. De premier zei dat bij het afsluiten van het gedoogakkoord VVD en CDA zich hebben gerealiseerd dat ze samenwerken met een partij die zich soms op het onbeschofte af uitlaat. Gisteren vroeg SP-leider Roemer of het kabinet nog wel met de PVV wil samenwerken. Volgens Roemer maakt Wilders zich schuldig aan schofferen en schelden. Rutte zei erover dat Wilders gisteren de grenzen van het fatsoen heeft overschreden. Maar inhoudelijk kunnen we goed met de PVV opschieten. En daar gaan we ook mee door, zei Rutte. De beurzen zijn vandaag opnieuw flink geduikeld. De AEX-index in Amsterdam sloot met een verlies van 4,4 procent. En de andere Europese indexen deden het niet veel beter. De Duitse DAX sloot zelfs met een verlies van ruim 5 procent. De malaise komt door de sombere uitlatingen van de Amerikaanse centrale bank over de Amerikaanse economie. En er is nog steeds veel onzekerheid over een oplossing voor de financiële crisis in Griekenland. Ook de Amerikaanse beurshandel wordt daardoor weer negatief beïnvloed. Wall Street staat rond deze tijd 3% lager. De euro bereikte vanmiddag zijn laagste stand in acht maanden, 1,34 dollar. En omdat de vraag naar ruwe olie door de economische crisis vermindert, is de olieprijs 4% gedaald. In Berlijn hebben zo'n honderd linkse politici... de toespraak van de paus in de bondsdag geboycott. Ze vinden dat de paus niet had moeten worden uitgenodigd... in het Duitse parlement vanwege de scheiding tussen kerk en staat. Ook is een aantal oppositieleden tegen de enorme kosten van het bezoek... in deze tijd van economische crisis. De paus zei trots te zijn dat hij de bondsdag mag toespreken. In de buurt van het parlement betogen duizenden mensen tegen de paus. Ze eisen onder meer dat hij condoomgebruik toestaat... en zich uitspreekt voor gelijke homorechten dus dat ook homo's priester kunnen worden. Paus Benedictus zal tijdens zijn bezoek onder meer spreken... met slachtoffers van seksueel misbruik door priesters. Veel Duitsers hebben de kerk vanwege dat sandaal de rug toegekeerd. De paus zei vandaag dat hij dat kan begrijpen. Hij blijft vier dagen in Duitsland. Voor het eerst zijn in Frankrijk boetes uitgedeeld... voor het dragen van een boerka. Twee vrouwen moeten respectievelijk 120 en 80 euro betalen... Zij hebben al laten weten hun juridische strijd door te zetten tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Franse Boerka-verbod ging vijf maanden geleden in. De Griekse regering kondigde gisteren extra bezuinigingen aan om in aanmerking te komen voor een nieuwe noodlening. En vandaag wordt daarom gestaakt treinen, bussen en taxis rijden niet. En op de luchthavens zijn duizenden toeristen gestrand omdat de verkeersleiders het werk hebben neergelegd. Een grote werkgeversorganisatie sneerde dat de regering een koe probeert te melken die niet gevoed is. Een Roemeense boycott van Nederlandse planten en bloembollen is voorbij. De meeste vrachtwagens die vorige week vrijdag bij de grens werden tegengehouden... kregen een uur geleden toestemming om verder te rijden. Roemenië hield de trucks tegen omdat er een gevaarlijke bacterie in de Nederlandse producten zou zitten. Het land heeft nu toegegeven dat dat niet zo is. Er is alleen een onschuldig wormpje gevonden... zou de Roemeense minister van Landbouw hebben gezegd. Meteen na de boycott werd al in Nederland getwijfeld aan het Roemeense verhaal. De Roemenen zouden het hebben gedaan vanwege de Nederlandse weigering... om Roemenië en Bulgarije toe te laten tot het zogeheten Schengengebied. In dat gebied zijn de grenscontroles afgeschaft. De man die in maart de Amsterdamse cabaretière Floor van der Wal doodreed... is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook is hij zijn rijbewijs vijf jaar kwijt. De 25-jarige dader reed na het ongeluk door, maar meldde zich later bij de politie. De rechtbank rekent het de man zwaar aan... dat hij in eerste instantie zijn betrokkenheid ontkende en geen medeleven toonde. De politie heeft twee mannen aangehouden... in verband met de graffiti-bekladdingen in Nieuwerkerk aan de IJssel zijn een man van 19 en een man van 22 die op camerabeelden waren vastgelegd. Ze hebben zichzelf vandaag op het politiebureau gemeld. In Nieuwekerk aan de IJssel werden eerder deze week s'nachts... tientallen huizen, bushokjes en flats beklad met haken, en davidsterren. Tot besluit het weer, vanavond overal droog... en vannacht in het binnenland plaatselijk mist. Minima rond 9 graden. Morgen afwisselend stapelwolken en zonnige perioden... Zeer plaatselijk kan smiddags een buitje vallen en het wordt dan een graad of 18. In het weekend wordt het nog een stuk zonniger en ook nog een paar graden zachter. Aan de BVK-informatie staat nog 140 kilometer file. En nog altijd de meeste files bij Rotterdam en Utrecht. Voor de rest een normale avondspits. Opvallend lange files nog op de A12, Den Haag Utrecht Arnhem, tussen Oude Rijn en Bunnik 7 kilometer. Vanaf Gorkum via de A27 richting Almere... 7 kilometer tussen het knooppunt Rijnsweert en Beeldhoven. A50 arnhem os daar gaat het langzaam tussen Renkum en Ewijk over 8 kilometer. En de werkzaamheden op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... zorgen voor file tussen de afrit Schravenpolder en de Vlakentunnel 4 kilometer. Jerry wil over drie jaar een jukebox kopen. Dat is Jerry's plan.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 9 over 6 goedenavond. Het zijn de woorden die in het parlement klonken en in Den Haag blijven nadreunen. Ja, doe eens normaal, man. Wat acht. Ja, doe eens normaal, nee, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Zo ja, jongen. De hele dag debatteerde de Kamer met het kabinet over de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren om de economische crisis het hoofd te bieden. En plotseling sloeg dus de vlam in de pan... doordat premier Rutte en zijn gedoogger Wilders... een fikse confrontatie hadden. Wilco Boom, um, doe eens normaal man tegen de premier... Dat hadden we nog niet eerder gehoord. Nou, ik niet in elk geval. En jij ook niet, denk ik. Uh, we hebben natuurlijk al eens meegemaakt... dat uh, er tegen de Kamervoorzitter werd geroepen... even dimmen. Uh, er is al eens een minister knettergek genoemd. Maar nee, deze, doe eens normaal man... tegen de minister-president, dat hadden we nog niet gehoord. Nou ja, premier Rutte en Geert Wilders... probeerden het zojuist uh, toen het debat geschorst werd... allemaal wel te sussen. Ze vonden het allemaal niet zo erg. Het was nou eenmaal een stevig debat. Het staat ook de samenwerking tussen de heren niet uh, in de weg. Premier Rutte vindt het ook niet slecht... voor het aanzien van de premier, maar het CDA, de kleinste regeringspartij... waarvan de achterban toch al kritisch is over die samenwerking met Wilders... die toonde zich er toch wel erg ongelukkig mee. Bleek uit de, de woorden van fractievoorzitter Siebrand Buma... in gesprek met collega Joost Vullings. Het is doodzonde. Het is echt doodzonde dat hier het debat wordt afgeleid van de hoofdzaak. En dat is twee dagen zo. Ik moet zeggen, vanochtend hadden wij natuurlijk op zichzelf... een heel goed debat over de inhoud echt over de zaken die today over de mensen... over de gevolgen van de maatregelen die ik mij heel goed realiseer. Maar ook over de mogelijkheden om daar goed mee om te gaan. En dan is het doodzonde dat het in de tweede helft van de middag... er een, een uh, Wilders het nodig vindt om de minister-president... op een onbeschrofte manier weg te zetten. Misschien heeft hij wel een verkeerde keuze gemaakt. Nee, ik heb geen verkeerde keuze gemaakt. Op de inhoud ben ik een land gekomen. En sterker nog, op de inhoud kunnen wij dit land door die crisis helpen. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat omgangsvormen in een parlement altijd op een niveau moeten zijn dat je naar de kiezer kan gaan... en naar de Nederlander kan gaan, en dan zeggen dit is het parlement... zo gaan wij met elkaar om, wij zijn een voorbeeld voor jullie. Dan maar even naar die inhoud, uh, Wilco. Veel economische ja. crisis en Griekenland neem ik aan. Ja, absoluut. Want dat is, zei premier Rutte met verven vanochtend... dat is allemaal de reden voor de bezuinigingen. Tekort is enorm opgelopen de afgelopen jaren... vanwege de bankencrisis. Uh, nu is het de crisis met de euro, met Griekenland... en daar moet hard ingegrepen worden. Liever harde maatregelen dan halve maatregelen, zei Rutte. En het is volgens hem allemaal noodzakelijk... omdat anders van het sociale stelsel niks overblijft. De situatie is volgens hem zeer ernstig. Want mevrouw de voorzitter, de feiten liegen er niet om. Onze schuld bedraagt dit jaar meer dan 390 miljard euro. Dat is 23.000 euro per Nederlander. Daar betalen we 10 miljard euro rente per jaar over. Geld dat we dus niet kunnen uitgeven aan onderwijs, aan zorg of aan wegen. De Nederlandse overheid geeft iedere dag, iedere dag opnieuw 50 miljoen euro meer uit dan de overheid binnenkrijgt. We kunnen als land niet meer blijven uitgeven dan er binnenkomt. Zo eenvoudig is dat. En voor die feiten kan en wil het kabinet niet weglopen. Bezuinigen geeft ruimte om op langere termijn noodzakelijke voorzieningen op peil te houden. En om dat te bereiken nemen we liever moeilijke dan halve maatregelen. Ja, maar dat zijn maatregelen waar de oppositie het niet mee eens is. Nu hebben we het afgelopen jaar gezien dat er best wel wat regelen valt met dit kabinet. Een minderheidskabinet, zowel links als rechts. Heeft de, de Kamer vanmiddag nog iets gedaan gekregen van Rutte? Nou, eigenlijk uh, vrijwel niks. Uh, vooral de linkse partijen die liepen te hoop tegen de bezuinigingen. Bezuinigingen op het persoonsgebonden budget, op de waaiong, op de sociale werkplaats. Maar uh, nee, daar konden ze uh, geen gat in schieten. Uh, ja, ze zijn in de minderheid, dus dat is ook logisch. Volgens Rutte willen ze te veel geld uitgeven en is dat slecht voor de financiële positie uh, voor Nederland. En dat verweet hij met name Emil Roemer van de SP. Dat is precies de reden waarom je moet hervormen... om die essentiële voorziening overeind te houden. Als de heer Roemer hier had gestaan, dan uh, uh, uh, zou niet hij hier... de algemene bescherming hebben gedaan met zijn vicepremier... omdat hij in gesprek was geweest met IMF... om de problemen met de Nederlandse financiën op te lossen. Meneer voor de voorzitter, het lijkt me een hele mooie uitdaging... om dat zo snel mogelijk te realiseren. Dus als deze minister-president heel snel verkiezingen wil leggen... U wilt graag krijgen, met het IMF overleggen? Ik wil graag uh, op die plek zitten om uit te leggen van kijk, zo kan het ook. Het kan namelijk menselijke en sociale. Ja, en daar stonden dus twee werelden tegenover elkaar. Een wereld van burgers moeten voor zichzelf zorgen. De staat is geen geluksmachine. versus de samenleving wordt verwaarloosd. En kwetsbaren betalen de rekening van de crisis. Nou, nu is het debat geschorst voor het diner. En uh, vanavond gaan de dames en heren verder. En dan wordt u op Radio 1 ook op de hoogte gehouden. Paus Benedictus heeft zojuist het Duitse parlement toegesproken. Zijn toespraak in de Bondsdag zorgde op voorhand voor politieke ophef. Korrespondent Wouter Meijer: Wat heeft de paus eigenlijk dan gezegd in de Bondsdag? Het was zijn eerste toespraak voor een parlement überhaupt. Dus hij moest er even inkomen misschien. Uh, hij heeft vooral ook zijn rol of zijn, zijn eigenlijke passie... misschien wel als professor in de theologie helemaal waargemaakt. Die moest echt de Bijbel en een aantal filosofen erbij houden... om het te kunnen volgen. Uh, dus wie bijvoorbeeld gehoopt dat, dat hij iets zou zeggen... over de schandalen van afgelopen jaar... over misbruik door katholieke priesters, die kwam bedrogen uit. Misschien komt dat later in zijn bezoek nog. Hij blijft nog tot zondagavond. Een van de rode draden in het verhaal waren de mensenrechten. Die kwamen volgens de parlementen. Uit de schepping. Eh, concreet werd hij daar niet heel erg goed bij. Maar als je goed daar doorheen lasterde. Dus de regels doorluisterde. begreep je wel dat er een duidelijke waarschuwing was. om al te wereld te worden. Hij zegt. Eh, democratie betekent niet per se dat het. een meerderheid ook de wil van God uitdrukt. Maar dat zijn de grondvragen des rechts. in denen het om de waarde des mensen en de mensheid gaat. Dat het meerderheidsprincipe niet uitreikt, is ofenkundig. Hey, volgens hem is het evident dat de meerderheid niet per se gelijk heeft. Dus ook als het gaat over echtscheiding of homohuwelijk, je kunt het in het parlement wel regelen. Dat betekent nog niet dat het goed is. Dan nou hadden zo'n honderd parlementariërs gedreigd om weg te blijven uit de bondsdag als de paus zou spreken, is het ook gebeurd? Het waren er veel minder. De Duitse tv die heeft je geteld. Die zeiden dat er 45 lege stoelen waren. Maar goed, dat betekent natuurlijk wel dat je duidelijke lege plekken kunt zien. Vooral aan de linkerkant van de zaal. Dat waren namelijk afgevaardigden die vonden dat deze hele toespraak... het hele optreden van de paus in het parlement eigenlijk ingaat tegen de scheiding van kerk en staat. Want de paus is als staatshoofd uitgenodigd. Maar je bent natuurlijk alleen maar staatshoofd van het Vaticaan... omdat je paus bent. Daarom is hij hier eigenlijk. Uh, de mensen die er wel waren, die kreeg hij zelfs aan het lachen. Dus de anderen hebben wat gemist, zou je kunnen zeggen. Hij prees bijvoorbeeld de Groenen voor hun frisse wind... die ze in de Duitse samenleving hebben gebracht. Hij maakte ook twee grapjes, echt waar. Uh, waar ook aan de linkerkant om werd gegrinnikt. Ja, en de rest van de Groenen en van de partij die linken... daar waren de meeste mensen weg die er niet waren... die zagen we intussen op een ander scherm staan op de Potsdamer Platz bij een grote demonstratie. Daar waren veel groepen verzameld uh, die bijvoorbeeld uh, die, die tegen de paus willen demonstreren. Bijvoorbeeld tegen uh, zijn beleid als het gaat over homorechten. Bijvoorbeeld als het gaat om condooms. Die trekken nu, as we speak, door het centrum van Berlijn, maar natuurlijk op veilige afstand van het konvooi van Benedictus. Want alle straten waar de paus vanavond langs moet, die zijn hermetisch afgesloten. Kun je even die grapjes herhalen? Want ik wil meelachen met de paus. Een van de grapjes was dat hij, een van de vele uh, filosofen en theologen die hij citeerde was iemand van 84. En hij zei: Het is toch een hele troost dat je op je 84 nog iets verstandigs kunt zeggen. Hij is zelf 88 en dat vonden de mensen geestig. Snap neus. Nice. Dankjewel, Watermeijer vanuit Berlijn. Zometeen de postkoetsen die trokken door de straten van Groningen. 17 over 6. En dat is meestal rustiger op de Nederlandse wegen. Is dat het geval, Kees Quartz... nou, Het schiet aardig op. De drie dingen die erop zijn de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Een ongeluk bij meer drie kilometer. Daar zijn nu drie rijstroken dicht. 9 kilometer vielen op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... tussen Soesterberg en Knoop en Rijnsweerd. En de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. De werkzaamheden bij de Vlakentunnel zorgt voor vielen... vanaf Straal 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Voor de identiteitskaart moet weer betaald worden. Twee weken geleden besliste de Hoge Raad dat voor een verplichte kaart door een gemeente geen geld meer mocht worden gevraagd. Alleen minister Donner van Sociale Zaken kwam gisteravond met een spoedwet op de proppen... zodat men met onmiddellijke ingang vanaf vandaag wel weer moet betalen. Verslaggever Theo Verbrugge ging in Den Bosch op het stadskantoor kijken. En op dat stadskantoor was het vanochtend angstvallig leeg. Er werden maar weinig nummertjes getrokken. Slechts een enkeling kwam voor de kaart. Ik kwam onder andere ook voor een idee kaart ja. klopt. Is het is niet meer gratis. Ja? Nee, die zijn helaas niet meer gratis. Ik zag het net al op het, uh, op het scherm inderdaad. Er zijn meerdere mensen die erover klagen. Want ik uh, moest mijn bonnetje ophalen. En uh, ik zag dat ze niet meer gratis zijn. Vervelend. En nu? Ja, nu moeten we helaas betalen, vrees ik. Ik ben wel benieuwd uh, wat het verhaal erachter is, laat ik het zo zeggen. Nou, Donner heeft gisteravond laat besloten, hè? Spoedwetje dat er alsnog dat de regels veranderd worden, de wet veranderd wordt... zodat je alsnog weer moet betalen voor een ID-kaart. Ja, je kon erop wachten. Frank van der Vorst is hoofdburgerzaken hier in Den Bosch. Nou, 9 september, de dag dat de Hoge Raad besliste... dat de ID-kaarten gratis verstrekt mochten worden... was het maandagochtends gelijk ja, een stormloop. Mensen dachten van, nou, we krijgen gratis iets van de overheid. Laten we het gaan halen. En uh, gisteren werd bekend, ja... Het is niet meer gratis en vandaag zie je in één keer dat het ja, een stuk minder is geworden. Mensen bellen netjes in ieder geval de afspraak af. En daar zijn we heel blij mee dat mensen dat uh, fatsoen nemen. Alhoewel ik mijn voor kan stellen dat ze teleurgesteld uh, zijn dat het nu niet meer gratis is. Maar er zijn ook geluksvogels vandaag. Ik heb hem vele weken aangevraagd, dus ik heb hem nog gratis. Ik kom hem halen. Fijn hè? Ja, ik ben er blij mee. Ja, waarvoor moeten we betalen? Je bent verplicht en waarom zouden we dan betalen? Moet de regering dan maar doen, zou ik zeggen. Hè? Ik heb hem nog gratis. Ik had hem afgelopen maandag aangevraagd. En ik heb hem nog gratis. Dus ja, ik heb, ben een van de gelukkigen nog. Om het zo maar te zeggen. Gefeliciteerd. Het scheelt 43 euro of zo, hè. Dus ja. ja. Een gratis identiteitskaart. Net nog op tijd. Minister Leers voor Immigratie en Asiel was in Brussel vanmiddag. Daar heeft hij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot Schengen tegengehouden. En daarmee is toetreding voorlopig van de baan. Volgens de Europese Commissie voldoen de twee EU-lidstaten aan alle eisen, maar voor de Nederlandse regering is het nu nog niet genoeg. Chris Ostendorff in gesprek met Gert Leers. Meneer Leers, wat heeft u tegen de Bulgaren en Roemenen gezegd? Nou, ik heb proberen duidelijk te maken dat we respect hebben voor. Uh... De vooruitgang die ze geboekt hebben, maar dat dat niet genoeg is. Dat er vertrouwen uh, zeg maar in hun rechtsstatelijke ontwikkeling ontbreekt. U vertrouwt ze niet? Nee, daar gaat het niet om. Ik vertrouw niet zozeer, uh, het is niks persoonlijks. Het gaat om of het uh, systeem in de rechtsstaat in Bulgarije en Roemenië voldoende op orde is. En dat is het niet. Wat mankeert er aan? Er zijn veel tekortkomingen waardoor de strijd tegen criminaliteit, maar vooral ook de strijd tegen corruptie, uh, nog te veel gaten vertoont. Nederland staat samen met Finland alleen in dit oordeel. Andere landen zeggen ze kunnen langzaam geleidelijk toch toetreden tot Schengen. Dus langzaam de grenzen open van luchthavens. Waarom doet Nederland dan niet? Nou ja, kijk, op de eerste plaats u zegt het goed langzaam. Dus ook bij andere landen is twijfel. Maar die andere landen zeggen, nou, ze zijn technisch op orde. En wij zeggen gewoon heel simpel: dat is nog onvoldoende. Wat is nu het Nederlands belang? Is dat het belang van die tulpenhandelaar die graag zaken wil doen in Roemenië? Of is het belang het harde geluid naar de kiezers van Geert Wilders? Ja, je maakt een hele rare vergelijking. Het belang heeft toch iets met elkaar te maken? Nee, niks. Uh, helemaal niks. Omdat u het verengt tot de situatie van Geert Wilders. Uh, in het kabinet, in het parlement, bij de Nederlandse bevolking... is niet het vertrouwen dat beide landen de boel op orde hebben. Dan moet u dat niet verengen. En bovendien, uh, het is uh, ook van belang dat we heldere eisen stellen om te voorkomen... dat er misbruik wordt gemaakt van open grenzen door drugsmokkelaars... mensensmokkelaars, wapenhandelaars. Daar vecht ik tegen. En dan moet natuurlijk daar ook het belang van de economische sector bij betrokken worden. Maar ik ben ervan overtuigd dat op de lange termijn... dat belang meer gediend is met een eerlijke houding over de inhoud... dan nu vlugvlug vlug een deal maken. Over een paar weken is er hier een top. Dan komen Merkel, Sarkozy en ook Mark Rutte hier bij elkaar. De Roemenen willen het dan alsnog aan de orde stellen... en hopen dat u dan bij zinnen komt. U bedoel ik Nederland. Gaat Nederland bij zinnen komen? Nederland is al bij zinnen, anders hadden we dit nooit zo gezegd. Uh, wat mij betreft, uh, nogmaals, de inhoud bepaalt. En die inhoud... Je zie ik binnen drie weken niet veranderd. Dus met andere woorden, mij lijkt het eerlijk gezegd zinloos... om het op de Europese top te bespreken. We krijgen begin januari, februari krijgen we een nieuw rapport. Dat wachten we rustig af. Is dat beter? Dan kunnen we praten. Is er nieuwe basis? Als Gert Leers nee zegt, dan zegt Mark Rutte straks ook nee. Ik ga ervan uit omdat ik zonder meer met in, het, in de ministerraad... volledige support heb gekregen voor dit standpunt. En ik weet hoezeer... Mijn minister-president hecht aan de inhoud. En dus wat dat betreft ben ik ervan overtuigd dat hij ook zijn rug recht zal houden. Minister Leers, en mogelijk wordt het besluit over de toetreding doorgeschoven... naar de eerstvolgende top van Europese regeringsleiders in oktober. Maar volgens Leers is dat te vroeg en daarmee in zijn woorden zinloos. De Bulgaarse en Roemeense ministers tonen zich in Brussel teleurgesteld... over de Nederlandse opstelling. Het einde dreigt voor het Rijtuigenmuseum in het Groningse Leek. De provincie wil het museum niet langer subsidie geven, omdat het niet het Groningse verhaal vertelt. De koetsiers laten het er alleen niet bij zitten. Vanmiddag kwam een flinke collectie van postkoetsen, landauers en ook een arreslee bijeen... in het stadcentrum van Groningen om te protesteren. Burgers van stad en ommeland, tekent u allemaal de petitie op www.rijtuigmuseum.nl. Best moderne teksten voor een uh, postmedewerker die bovenop de postkoets in traditionele kledij zijn boodschap verkondigt. Op de bok is hij gaan staan met een hoge hoed op en een rood-blauwe lange jas. Het is weer even 1850 in het centrum van Groningen. Gaan we heel vaak eventjes uh, naar het museum of eventjes... Uh... Ja, gewoon even rondkijken. Ik vind dat zo prachtig in, uh, wat ze daar allemaal in het depot hebben. Want uh, 250 uh, rijtuigen want dat zijn we laatst ook geweest. En, uh, je staat er versteld van wat daar allemaal nog staat. Wat je niet eens ziet. Twee tonen. U heeft de teugels uh, maar strak in de handen, hè? Wat zegt u? U heeft de teugels strak in de handen. Oh, een klein beetje. Hij is een beetje vervelend. Kom. Luistert hij niet goed? Nou, ja, hij, hij vindt het niet, misschien niet zo leuk. Kijk, paarden vinden het wel leuk als ze van tevoren dus uh, veel gelopen hebben. En dan willen ze het beste poosje staan, maar we hebben alleen maar gestapt. Uh, nou ja, dat uh, hij heeft zoiets van, ik wil wel even draven. Gaan we zo doen, hè? Dat gebeurt nog. Wat voor uh, koets heeft u precies bij u? Wij hebben een vierwielige dagkaart bij ons, die is van 1945. Dat is eigenlijk een nieuw, nieuw dingetje. Nee, oh nee 1845, sorry. Ik zeg ah, dat scheelt 100 jaar? Ja, dat scheelt 100 jaar. Dit is de oudste die we hebben. Ja. En meestal ook de oudste op de trachten die wij rijden. Ja. Dit rijtuig is, neem ik aan, een van de pronkstukken van het Rijtuigmuseum. Nee hoor, dat is van onszelf. Oh, is van van u zelf? Dat is van onszelf, ja. U, u komt hier om t, het museum te steunen? Wij komen om het museum te steunen, ja. Waarom? Omdat wij vinden dat het moet blijven bestaan... zodat wij nog weer kunnen zoeken hoe het precies in elkaar zat. En die, dat museum is nodig om die kennis ook te, te, te houden? Ja, en te laten zien hoe het met onze voorvaderen ging. Van de Grote Markt op weg naar het provinciehuis. Daar moet dan de subsidie worden opgehaald die nodig is... om ervoor te zorgen dat het museum kan blijven bestaan. Mevrouw Overweg, u bent de directeur van het museum. Dat klopt. Hoeveel geld gaat u nu tekortkomen? Nou, in ieder geval de subsidie van de provincie als die niet langer komt. En dat betekent dat we 190.000 euro tekortkomen. Het kan niet zo zijn dat de provincie uiteindelijk niet begrijpt dat de grootste nationale collectie ter wereld hier natuurlijk bewaard moet blijven voor Groningen. Maar zoveel bezoekers heeft u ook weer niet, hè? Dat klopt, we hebben inderdaad een dip gehad, maar um, we zijn uit het dal en we moeten gewoon de tijd krijgen om um, de komende periode te mogen benutten om daar weer opnieuw een prachtig museum van te maken. Allemaal in leek, hè? het dorp hier een kilometer of twintig vandaan. Hè? Ja, dat klopt zei Caroline Overweg. Zij is directeur van het Nationaal Rijtuigmuseum. En op weg om een petitie aan te bieden aan de gedeputeerde... van de provincie Groningen... die het museum niks kon toezeggen. Matthijs Holtrop was erbij in Groningen. En wij waren erbij in Den Haag... waar vanavond de algemene beschouwingen doorgaan... op deze zender uitgebreid te horen zullen zijn. Het einde van dit Radio 1-journaal. -en, en ik wensen u een hele prettige donderdagavond. Joost Eertmans zit klaar met Joost. Misschien de stelling van gisteren opnieuw. Nou, dat, dat hebben we gisteren al behandeld, dat het was in de Tweede Kamer. Maar Tim, wist jij dat 40% van de items in opsporing verzocht... leidt tot een aanhouding? Wist ik niet. Nee, opvallend hoog. En daarom ben ik voorstander van het zetten van criminelen in de spotlight. Van de spotlight door ze gewoon naming en shaving te laten ondergaan. Dat schijnt ook te werken. Het gaat in Rotterdam gebeuren... Hooligans komen op grote billboards in de stad. En dat is precies wat ik vind dat criminelen moet gebeuren. Ze moeten in de spotlight komen. Bent u het daarmee eens? Met mijn mening, dan kunt u bellen op 0800 1121. 0800 1121. Dus criminelen moeten in de spotlight staan. Dat wordt zometeen avondspits van WNL. We zijn er direct na het NOS Journaal. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl de spaar Online rekening is de spaarrekening met een toprente van 2,8%. Waarbij je kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt. Volledig online via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Westland-Utrechtbank. Sparen, beleggen, hypotheken. Willem Rietveld van RB Motoren wil graag opscheppen over Exact hier op de radio. Hoe blij hij is met Exact Online, het boekhoudprogramma voor ondernemers. Hij kan altijd en overal zijn gegevens inzien.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 Ja, bij Regiobank krijgt u altijd persoonlijk advies. Ga naar regiobank.nl voor uw lokale adviseur. Wij zijn uw bank. Regiobank. Meer weten over hoge bloeddruk en nierschade? Ga naar neerstichting.nl. Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl. Radio 1. Het NOS-journaal grote commotie vanmiddag in de Tweede Kamer... over een woordenwisseling tussen premier Rutte en PVV-leider Wilders... tijdens de algemene beschouwingen. In een scherpe discussie zei Wilders op een bepaald moment... Doe eens normaal, man. Waarna Rutte reageerde, doe zelf eens normaal. Veel fracties eisten een afkeurende reactie van Rutte. Maar de premier wilde niet verder gaan dan te zeggen... dat Wilders af en toe onbeschoft is, maar dat dat zijn goed recht is... en dat het vooral aan de Kamer is om Wilders erop aan te spreken. Opnieuw een dag van malaise op de beurzen... door sombere uitlatingen van de Amerikaanse centrale bank... en de voortdurende onzekerheid over de situatie in Griekenland... eindigde de Europese beurzen ruim 4 in de min. Ook Wall Street staat in het rood... en de euro bereikte vandaag zijn laagste stand in acht maanden, 1,34 dollar. En Nederlandse vrachtwagens met planten en bloembollen mogen weer Roemenië in. De boycott was ingesteld omdat er een bacterie in de Nederlandse producten zou zitten... Maar er zou uiteindelijk slechts een onschuldig wormpje zijn gevonden. In Nederland werd al gezegd dat Roemenië de maatregel alleen had genomen uit frustratie... over de weigering van minister Leers om het land toe te laten tot het Schengengebied. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Op dit moment trekken er nog wat wolkenvelden over en heel plaatselijk valt er een bui. Vannacht is het wisselend bewolkt en het koelt af naar 14 graden aan zee en 9 in het zuidoosten. En daar kan, tijdens langdurige opklaringen, ook mist ontstaan vannacht. Morgen krijgen we zo goed als droge dag met af en toe wat zon en het wordt zo'n 18, 19 graden. En de dagen erna loopt de temperatuur steeds een graadje, of twee op. En er is steeds meer ruimte voor de zon, kortom, echt na zomerweer. A ah, en de bij verkeersinformatie. De meeste files zijn nu snel aan het oplossen. Bij Rotterdam en bij Utrecht staan nog een aantal files, maar lang zijn ze niet echt. Uh, op de N14 bij Den Haag, de Randweg. Richting Den Haag vanaf Leidsendam een ongeluk. Voor het voorschoten staat 2 kilometer. En de rechte rijstrook is nu dicht. En verder staat er file op de A50 richting Den Bosch. Bij Ewijk 5 kilometer. Dit is Radio 1. WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Criminelen moeten in de spotlight staan. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL, uw dagelijkse portie gezond verstand. Tot 7 uur kunt u meepraten. Bel WNL, 0800 1121. Ja, dat is nummer 081121. Dat straks. We gaan eerst even schakelen naar Den Haag. Daar zit voor de NOS Marcel Bril. Marcel, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat ze even aan het uitpuffen zijn, die Kamerleden en politici. Ze gaan om kwart over zeven verder met het debat van de algemeen politieke beschouwingen. Ze zijn even aan het dineren en aan het uitpuffen dus. Want het was vanmiddag toch echt wel een, een vertoning. Uh, in ieder geval eventjes. Want uh, nou ja, zoals uh, wel duidelijk is, is het debat uh, toch wel een beetje geëxplodeerd op een bepaald moment. Terwijl het daarvoor zes uur lang heel inhoudelijk en heel rustig was... Uh, ontstond er een confrontatie tussen Rutte en Wilders, de gedoogpartners. En dat eindigde in een, uh, een uitlating die je normaal alleen op het voetbalveld hoort. Doe eens normaal, man. Dus ja, dat was uh, vrij onparlementair uh, taalgebruik, kan ik wel uh, melden. Ja, er zijn zelfs t-shirts van in omloop, begrijp ik. Oh, uh, is het al zo snel gegaan? Ja, voor een tientje heb je hem. Nou, dus, heb uh, je, misschien... je hem al besteld? Nee, nee, ik heb wel rondgetwitterd. Dat, okay, dat dan weer wel. Goed, goed, ja. ja, het is nogal heftig inderdaad geweest. Uh, Begrijp ik, Marcel. Maar uh, wij komen bij u terug. Mochten nog nieuwe nieuws uh, uit het diner komen in de Tweede Kamer. Uh, dankjewel, Marcel Bril, uh, verslaggever van de NOS. ter plaatse op het, op het uh, Binnenhof. Mijn mening vandaag, luisteraars. Gisteren hebben we het al uitgebreid over de toon van het debat. En de gênante vertoning toen al. Uh, een beetje de kleuterklas die zich uh, de slansvergaderzaal noemt. Uh, gehad met meneer Wiegel. Laten we dat even rusten. Vandaag wil ik het met u hebben over criminelen en wel de criminelen die thuishoren in de spotlights. Dat is ook mijn stelling. Ik vind criminelen, ja, je hebt, uh, je hebt ze en ze moeten zich kunnen verantwoorden. Maar ze moeten dus ook zichtbaar zijn. Winkeliers die overvallen worden, mogen het niet. Of het kostte 25.000 euro van meneer Koonstam. Maar de gemeente Rotterdam die gaat het wel doen. In samenwerking met justitie op levensgrote billboards... worden de gezochte feyenoord hooligans afgebeeld door de hele stad. Prima zaak, wie zijn billenbrand moet op de blaren zitten. Naming en shaming noemen we dat. Het is een probaat middel om het opsporing opsporingspercentage op te krikken. Zet geweldsplegers maar gewoon in het zonnetje. Maar dan geldt het ook voor de hele linie wat mij betreft. Van gezochte fraudeurs, inbrekers, winkeldieven tot moordenaars en verkrachters. Want wie zich aantoonbaar misdraagt, moet niet gaan zitten zeuren over privacybescherming. Zij hebben hun recht daarop verspeeld. Bel WNL 0800 1121. Ja, dit is wat het nieuws bracht bij RTV Rijnmond vanmiddag. Beelden van verdachten van de rellen bij de Kuip worden mogelijk getoond op schermen bij de Koopgoot in Rotterdam. Justitie gaat de digitale reclameborden inzetten als alle andere opsporingsmethoden niets hebben opgeleverd. Wie niet met zijn gezicht op de VVD wil staan, wordt opgeroepen zich te melden. Justitie is op zoek naar enkele tientallen mensen die bij de rellen van afgelopen zaterdagavond waren betrokken. Dat is hem dus. dus. Criminelen horen in de spotlight te staan. De lijnen zijn open. 0800 1121. U kunt ook twitteren. Dat kan via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. En u komt hier rechtstreeks binnen in de uitzending. Robert Simons heb ik aan de lijn van Leefbaar Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Simons, u komt rechtstreeks uit het uh, debat zo beetje... wat in de Rotterdamse Raad heeft plaatsgevonden... over het optreden van de politie bij de feyenoord uh, rellen, maar ook uh, het uh, nieuwe initiatief van het OM in Rotterdam... om dus hooligans groot op billboards af te gaan beelden. Staat de gemeenteraad achter dat voorstel? Ja, de gemeenteraad uh, staat uh, in uh, meerderheid achter het uh, voorstel... Uh, Leef Rotterdam vindt het een goed idee. We hebben ook al uh, eerder geopperd uh, dat mensen die voor de achtste keer zijn overvallen winkeliers... Uh, gewoon alle recht hebben om uh, de foto's van de daders uh, in een winkel uh, te hangen in een etalage. Uh, want er wordt alleen maar gesproken over de privacy van de daders. Maar we hebben het uh, veel te weinig over de, de geschonden privacy van de slachtoffers. Ja precies, ik dacht ik las dat D66 noemde het uh, een debiel plan. Maar die hebben zich ook niet, uh, niet anders uh, opgesteld in het debat. Ja, die zijn wel tegen, maar het biedenplan van Belhaie, ja, dat is dan in tegenspraak met uh, Alexander Pechtold, uh, die het uh, gisteravond nog een goed plan vond. Ja. Dus dat is uh, D66, dat weet je maar nooit, dat, uh, dat verschilt uh, elke dag. Ja, dat gaat inderdaad nogal eens, uh, nogal eens uh, wijzigen zich dat. Uh, is, is trouwens de positie van Abu Talib nog in het geding gekomen in, in het debat in de Raad? Ja, het debat is feitelijk nog niet afgelopen omdat wij van Leefbaar hebben een motie ingediend waar we vragen om een onderzoek naar nog de vragen waar nog geen antwoorden op zijn. Nou, daar hebben we een meerderheid voor gekregen in de raad, dus daar zijn we blij mee. En we wachten nu eerst het onderzoek af. Robert, dat gaan we zeker doen. U hoort Robert Simons, woord voor de veiligheid van Leefbaar Rotterdam. Op Twitter gaat het ook los. Wim Dorsman zegt, beelden railschoppers tonen oké... Okay, maar de sigarenhandelaar mag de foto van de overvallen niet in zijn winkel hangen. Het verschil, daar ben ik het ook mee eens. Het mag, moet beide kunnen, vind ik. Het is belachelijk natuurlijk dat je hooligans wel pakt... maar iemand die bijna ten onder gaat aan winkeldieven... die uh, laat je vijfdehondduizend euro pakken. Meneer Jonkers uit Zuid-Limburg, goedenavond. Uh, goedenavond, uh, meneer Edmans... Ik wil mijn mening even geven over uw stelling. Dat is heel goed en dat is ook de bedoeling. En eh, Ik ben het eh, absoluut niet met de stelling eens... want u haalt verdachten en criminelen door elkaar. En ik dacht dat verdachten andere rechten... Maar dit klopt. Het hebben. Maar dat klopt. Ja. Het, gaat, het is goed dat u dat punt maakt. Het gaat inderdaad in een aantal gevallen om veroordeelden die voortvluchtig zijn. Daar doet justitie redelijk scheuter over. Het gaat er nu om, inderdaad, mensen die nog niet veroordeeld zijn... maar verdacht zijn, net als dat ik dat noemde bij Opsporing Verzocht... Uh, mensen ja. die je wel zoekt en die dus waren vermoeden van een strafbaar feit voor geld... Dat, ja. dat is waar we het over hebben. Ja, en daar dus bent u het stel, niet mee eens? Daar ben ik het dus niet mee eens, nee. Nou, dat is een helder verhaal. Meneer Willem Verhoeven uit Den Haag, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Hallo Willem. Ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling. Het zal voor overvallers, dieven, de kleine crimineel, zal het zeker wel lukken. Alleen pas op met hooligans. Het kan wel zijn dat ze in rangorde stijgen binnen hun clubje. Als ze maar vaak genoeg op de billboard staan. Want uh, kijk, daar ben ik weer. En uh, ja, dan stijgt je in aanzien misschien wel, hè? Nou, dat, dat klopt. Ik heb ook eens een verhaal gelezen van iemand waarvan het vriendje werd afgebeeld. Die heeft meteen het hele bord gemold waar, waar zijn vriendje op stond die een strafbaar feit had gepleegd. Het werkt dus blijkbaar wel afschrikwekkend. Oké, okay, prima, doen. Dan, u bent er toch helemaal voor om het wel te doen? Ja, zeker, zeker. Maar hou er rekening mee dat dat misschien wel eens bij bepaalde groepen een effect kan hebben die juist tegengesteld is. Dat ze het hartstikke mooi vinden dat ze op de billboard staan. Ja, dat werkt misschien statusverhoogd, maar goed, dat kun je ook van de gevangenis zeggen. Willem Verhoeven, dankjewel. Criminelen moeten in de spotlight staan. Daar hebben we het over. 0800 11... Elf, sorry, 1121 om het makkelijk te maken. 0800 1121. Ik vind het hoog tijd wie zijn billenbrand die moet gewoon uh, op de blaren zitten. Uh, TOP die twittert op zich wel mee eens, maar dan alleen voor zware geweldsmisdrijven. Ik zeg, uh, trekken de lijn maar door. Uh, wat mij betreft ook richting winkeldieven. Mevrouw Scheffa uit Kerkrade, goedenavond. Goedenavond. Ja, zegt u het maar mevrouw Scheffa. Ja, luister. Ik vind dat de criminelen gewoon bekend moeten maken. Dus ook de inbrekers en uh, al die mensen moeten gewoon bekend maken. Want wij moeten werken voor onze zanten. Ja, heeft u een, een zaak of iets dergelijks waar u te maken heeft met, uh, met uh, criminelen? Nee, gelukkig niet. Oké, okay. maar u komt op dus, uh, voor mensen. U? u komt op voor mensen die geplaagd worden door criminaliteit? Ja. Zeker. Nou, dank u wel, mevrouw Cheffe uit Kerkrade. Jan den, Horten, Jan den Hertog twittert op WNL, hashtag WNL, misdaad in het openbaar. Koppen in het openbaar. En Sermon zegt helemaal mee eens. Inderdaad, wie zich misdraagt moet niet gaan zitten zeuren over privacy. Hartstikke goed plan. Robert Simons heb ik nog aan de lijn van uh, Leefbaar Rotterdam. Uh, Robert Simons, wat, vi wat vind je nou van dat een, een, een CPB, dat is het College Bescherming Persoonsgegevens, zegt 25.000 euro boete voor de winkelier die op zijn ruit de foto hangt van de gast... Die hem elke dag bij wijze van spreken overvalt. Dat is toch de wereld ja. op zijn kop? Dat is ook uh, de omgekeerde wereld. En uh, dat kun je ook aan niemand uitleggen. Uh, de, de mensen begrijpen er ook helemaal niets van. Uh, dus ja, uh, wat Leef Rotterdam betreft... Kijk, uh, het programma Opsporing verzocht uh, dat is een succes. Daar worden veel criminelen door uh, opgespoord. En uh, billboards en dergelijke. Uh, dat is een nieuwe lood om dezelfde stam. Uh, laten we gewoon kijken van hoe het werkt. En uh, ik heb er alle vertrouwen in dat er gewoon weer uh, heel veel uh, daders uh, uh, zullen worden opgepakt. Ja. En uh, mocht het uh, niet werken, dan, uh, dan hebben we nog een keer een debat over een, uh, over een jaartje of zo. Ik zou Maar precies. gewoon alles van tevoren afkappen, zoals Koen doen doet, ja, dat is gewoon. Uh, niet meer van deze tijd. Exact, want je kunt, dat is ook op zo'n Rotterdams, denk ik, probeer het ook uit in die zin. Hè? De gale, het lijkt me in ieder geval zeer, zeer uh, mogelijk goed te gaan werken. Tot nu toe slechts zeven aanhoudingen van de hooligans uh, in Rotterdam. Uh, dat aantal zou dus wel snel moeten gaan stijgen als die billboards geplaatst worden. Ja, laten we hopen. Kijk, ze hadden ze uh, opgepakt moeten worden. Maar goed, uh, het is nu allemaal een beetje mosterd naar de maaltijd. Maar het is wel belangrijk en... Uh, en dat doet uh, Abu Talib wel goed uh, om alles op alles te zetten... om ze alsnog te pakken. En uh, Ik ben erg benieuwd uh, wat het ja. resultaat over een week zal zijn. We ga, daar gaan we op wachten. Daar gaan we zeker naar kijken. Dankjewel, Robert Simons uh, van Leef van Rotterdam. Ivo T Toussaint uit Den Bosch, goedenavond. Goedenavond. Bent u het met me eens? Ik ben het helemaal met u eens. En ik uh, stel eigenlijk voor, dit is allemaal weer acties naar, op naar de maaltijd... maar die agenten staan met angst in hun broek uh, een wapen op die mensen richten. We kunnen eigenlijk niks doen. Ik stel eigenlijk voor om een, uh, een soort verfpistool te kopen. En uh, dat die agenten, die mensen die daarvoor staan, uh, onderschieten met blauwe verf, zodat er een winkel 6 uh, zichtbaar blijft. Dan ja. weten we gelijk wie erbij waren. Nou, en dan hoeven we al deze lenden niet meer mee te maken. Dat is inderdaad, dat doet denken aan de, de DNA-spray die al gebruikt wordt in winkels. Hè? Als een dief uh, de winkel uitloopt en hij heeft iets meegejat... en het personeel weet dat het wordt er op een knop gedrukt... en er gaat een onzichtbare DNA-spray over de, de klant uh, heen... daar wordt hij dan vervolgens uh, op, uh, op, uh, op gevangen als men hem weet uh, te vinden natuurlijk. Maar u zegt gewoon verfbommen afvuren op hooligans en ander tuig... dan kunnen we ze in ieder geval goed zien. Ja, en dan hoeft hij onzichtbaar te zijn... Om... Die mensen moeten herkenbaar zijn voor iedereen in de samenleving. Oké. Okay. Kapot, kapot samen ja. en in een hokje blijven zitten. Oké, okay, dank je Ivo de zijn. U luistert dus naar Avondspits van WNL. Wij zeggen, tenminste dat vind ik... Criminelen, die moeten in de spotlight staan. De hooligans op billboards van Abu Talib, goed idee, goed plan van de burgemeester. Ook uh, samen met uh, de raad wordt dat nu afgevaardigd. Zijn mensen ook kritisch over? Uh, we zagen d 60 al, al eerder in de raad in Rotterdam. Maar er is uh, onder de bevolking, dacht ik, grote steun te bemerken. Uh, Erik Lagendijk is uh, tankstationhouder en bestuurder van zeg maar, de belangenorganisatie van tankstations. Erik uh, Lagendijk, goedenavond. Welkom bij Avondspits. Uh, zeg het maar, criminelen in de spotlight zetten? Ja, absoluut. Uh, dat is de enige manier om uh, ja, toch een beetje een pelle te stellen aan dit soort gedrag en aan dit soort mensen. Dus op welke manier zou u dat voor zich zien als het gaat om benzinedieven? Nou, Benzinedieven, uh, Kijk, er komen natuurlijk heel veel mensen al op de tankjons. Dus die mensen zichtbaar maken op de tankjons, uh, zorgt er in de praktijk al voor dat de mensen eigenlijk ja, uh, niet meer komen... Of... Uh, ja, eigenlijk uh, alsnog de boetes komen betalen. Ja, maar het gaat bij jullie om, denk ik, de, de mensen rijden natuurlijk door. daarna tanken, uh, oké, okay, uh, dan, dan zie je dus op de beelden die, die nummerborden. Ja. Daar gaat het om. En die wil je gewoon, die, die auto's met die kentekenplaten wil je bekendmaken. Nee, de bestuurders van de auto's met de kentekenplaten. Ja. Die heb je natuurlijk ook op beeld. Precies. Precies, en daar gaat het om, die wil je op internet zetten. Die willen wij dus op de tankstons tonen, die willen wij op internet zetten... die willen wij zo, zo groot mogelijk naar buiten brengen. En, en met als gevolg dat het ook gewoon niet meer gaat gebeuren. Precies, want hebben jullie veel, extreem veel last van benzinedieven? Uh, sommige stations die in wat moeilijkere wijken liggen, die hebben daar extreem veel last van. Uh, de, de snelweg heeft er heel veel last van. Uh, je kan wel zeggen dat het wijkgebonden is en, en, en snelweg gebonden is, ja. Ja, en kun je ze pakken als je, bedoel, heb je al zelf uh, via de beelden mensen kunnen pakken? Ja, ik heb... Uh, Dezelfde ervaring dat op het moment dat je de mensen toont, dat de mensen die dan op de stations komen zeer bereidwillig zijn om aan te geven waar die mensen dan echt wonen, waar ze vandaan komen, wat voor werk ze doen, uh, zodat de mensen bereikbaar worden. Want vaak doen ze het met gestolen kentekenplaten. Ja. Nou, oma Gent is daar ook zeer blij mee dat ze dus ook, uh, dat soort mensen van de weg kunnen halen. Dus ja, Ga eigenlijk is iedereen hartstikke gelukkig. Ja, het is, je kunt ook zeggen, we gaan er gewoon moeten naar een situatie toe dat je eerst betaalt. Hè, zoals het al gaat als je wil pinnen uh, aan de pomp. Eerst betalen en dan, uh, dan tekken. Ja, dat kan. En uh, dan, dan gaan we met z'n allen weer buigen voor de... ja. Ik, ik zit hetzelfde de de te denken precies. hoor. Ik bedoel, dat is precies uh, het punt. Dan ga je buigen voor de criminaliteit. Oké, okay, Erik, we gaan even kijken. Er zijn uh, mensen die twitteren. Gijs Jansen zegt... WNL Eerdmans uh, je haalt voortdurend criminele verdachten door elkaar. OM-sport of foto's in winkel is bestraft. Daar hebben we het over gehad. Dat verschil heb ik duidelijk gemaakt. Uh, er zijn dus mensen die uh, twitteren. Dat kan via hashtag WNL of hashtag Eerdmans komt u hier binnen. Of 0800 1121 op mijn uh, mening criminelen moeten in de spotlight staan... Uh, Aaron Bouwman uit Zevenberg is het hier niet mee eens. Goedenavond. Goedenavond. Dag meneer Bouwman. Zoals ik net zei, verdachten en criminelen, die worden hier door elkaar gehouden. Als hun verdachten, als daarvan foto's bijvoorbeeld op billboard zouden gezet worden, het probleem dat je dan krijgt is dat als die vrijgesproken worden, dat die gigantische schadeclaims kunnen indienen. Ja, en wat en dat. We... gaat heel veel geld kosten. Maar moeten we opsporing verzochten dan schrappen als tv-programma? Volgens mij is met zocht dat anders, dat het niet verdachten zijn, maar dat er een ernstige verdenking is. Er zijn in, je hebt, in je juridisch ja. heb je verschillende gradaties van verdenking. Dat heeft u helemaal gelijk in, maar hooligans die... De, Net als je een verdachte, yep. de overheid, kan een verdachte bijvoorbeeld de telefoon ook niet aftappen. Daar moet ook ernstiger... Uh, ja, exact. Zijn. Maar dat is overigens aan de wetgever. Die, daar, zijn, daar zijn verschillende wetsvoorstellen voor ingediend om die, om die grens te verlagen. Volgens mij is Steven er ook mee bezig. Ik zeg, als je verdacht wordt van een bepaald begrijp... Je bent heel met wezen, moet niet gaan om een rolletje erop. Maar mensen die permanent worden structurele veelplegers... zou je toch in hemelsnaam wel graag in beeld willen brengen... gewoon puur voor preventie en om hem op te pakken. Ja, maar zegt u dan dat winkeliers dat zelf ook moeten kunnen doen? Nou, die mogen al een winkeldief aanhouden, maar totdat de politie komt. Ja, maar die mogen niet. Maar zegt u dan dat zij ook een poster in de etalage zouden mogen... Absoluut, de absoluut zeg ik dat. Ja, maar wel degelijk. Dat kan, je niet. dat kan, wat mij betreft ook helemaal niet. Want wat je dan krijgt is dat winkeliers persoonlijke vetens bijvoorbeeld gaan beslechten door... Um, hun irritante buurman in deze lijst te hangen... als in de winkel, Nou, dan wil ik graag Erik Lagendijk even op laten reageren... van de benzine, benzine U gaat voor eigen richting spelen, wordt, wordt gezegd. Oh, u, hebt, u bent niet meer Erik Lagendijk, jammer. Maar daar had ik u. Ja, het punt is natuurlijk dat je dan... een hele sector gaat wantrouwen. Um, en bovendien zakken ze dan... Met, met, das, met, met dat misbruik door hun eigen hoeven heen. Aaron. Ja. Nee, ik blijf erbij bij dat winkelliers. Dat was... Dat je dat, dat wantrouwen... Dat, dat, het ja. is dus misschien niet wantrouwen, maar ik denk niet dat dat kan. Dat we iets niet dat zelf zouden kunnen doen. Nou helder, dank je Aron Bouwman. We gaan dus praten. We praten over de schandpaal voor criminelen. De spotlight en de schandpaal moet terug. Vindt u dat we daarmee naar de middeleeuwen teruggaan? Bent u dus met mij oneens uh, wat ik hier betoog? Of zegt u, ik ben het zeer van harte met je eens, Eerdmans. Uh, daar moeten we naartoe. 0800 11 21. En daar kan ook op getwitterd worden. Hashtag WNL. Hannes de Vries zegt Eerdmans mee eens. Dan had misschien de dood van de juwelier voorkomen kunnen worden. En Henk Ritmeester zegt liever helden dan een anti heldencampagne Zet liever politie, brandweer, ambulance op billboards. Met respect. Een respectcampagne. Henk Ritmeester, dat, dat vind ik ook een goed idee. Maar we praten nu inderdaad... Over het fenomeen, hoe krijg je notoire criminelen of zware criminelen, laten we het daar ook over hebben, verkrachters enzovoorts die we niet te pak hebben, toch zien op internet zodat we 15, 60 miljoen mensen ogen en oren kunnen gaan gebruiken voor de, de opsporing ervan. Um, Riekes Spithorst heb ik aan de lijn. Goedenavond, Riekes Spithorst. U bent, ja. Uh, ja, u bent van de maatschappij voor beter OV, dus dan hebben we het al heel snel over een OV-schandpaal. En ik, heb de indruk, ik kreeg de indruk dat u daarvoor pleit. Ja, nou, niet zozeer voor een schandpaal. Het moet wel een doel dienen. Een voorbeeld, of twee voorbeelden als het mag. Utrecht wordt op dit moment geterroriseerd door een of andere mafkees... die het leuk vindt om buschauffeurs te bespuwen... Ik zou zeggen, hang de stad maar vol met dat harses van die mafkees. Een ander voorbeeld, de trein tussen Amsterdam en Utrecht. Daar loopt regelmatig iemand rond... die beweert dat hij geld inzamelt voor de regenboog. Die helpen daklozen. Maar dat is helemaal niet het geval. Die meneer steekt dat in eigen zak. Die meneer doet dat steeds. Dan denk ik, hang zijn harses maar op in de trein... zodat reizigers weten dat ze die vent geen kwartje moeten geven... maar dan wel voor zijn harses. Dus als het een functie heeft... Prima om gezichten te tonen, absoluut. Dus dat is inderdaad iets anders dan schandpaal, maar het komt wel op hetzelfde neer. Maar u zegt, dan zijn reizigers gewaarschuwd. Ja, inderdaad. Ik bedoel, um, het moet helpen dat mensen die zich regelmatig misdragen in het openbaar vervoer... dat zijn die 2% van de reizigers, waar die andere 98% veel last van hebben... nou, die moet je het leven zo zuur mogelijk maken en die moet je preventief uh, moet je daarvoor zorgen dat die niet ja. door kunnen gaan met dat geëtter. En... en als ze tonen van gezichten op billboards, op beeldschermen... als dat helpt, zeker doen. Ik vind het zeer logisch, maar mag, het, mag u het ook doen? Nou, wij doen het niet. Die discussie speelt een beetje. Dat moet wel getoetst worden. We leven in een rechtsstaat en dan denk ik dat het goed is... dat een hulpofficier van justitie of iemand op de rechtbank zegt... ja, we vinden het goed dat we dat gezicht gaan tonen. Dus inderdaad geen vete. Ik bedoel, of het nou de winkelier is die een hekel heeft aan zijn buurman... zo net, of uh, de conducteur die een pesthekel heeft aan zijn voormalige zwager. Nee, het moet door een bevoegde instantie ja. van leven worden getoetst. Ja, Rikus, ik krijg... Dat, dat ja, sorry. Voor. Ja, ik krijg een leuke vraag voor, voor je binnen via Twitter. Uh, hoe re repareer je het imago van iemand die onterecht op de billboard stond? Nou ja, kijk, wat dat betreft... Uh, het, een goede toets... Zal dat voorkomen? Ik bedoel beelden van iemand die gewoon op video staat dat hij een buschauffeur in zijn gezicht spuugt. Die reputatie hoef je niet meer te repareren. Nee. Die moet je tonen. Een meneer die al drie keer in de trein is gearresteerd wegens zogenaamd geld ophalen voor een stichting, maar dat in eigen zak. Ik heb geen enkel medelijden met die meneer. En ook niet als het gaat om zijn reputatie. Dat is gewoon een etterbak. En die moet je gewoon grijpen. Die klaar. verspeelt zijn recht op privacy, uh, zegt u. Oké, okay, dank Riekes. We gaan naar wat bellers nog in de laatste minuten. Daar kunt u nog bij zijn als u belt 0800 De schandpaal voor criminelen is een goede zaak. Oftewel, criminelen moeten in de spotlight staan. Uh, daarop zegt uh, Twitter, Deadlef zegt... Wel, ben je het met je eens? Uh, als ze al op camera staan, is het ook goed te zien... of ze het misdrijf ook gedaan hebben. Exact, ik denk dat dat is. Wat Riekes Spithorst net zegt en ik zelf ook. De beelden spreken voor zich, die liggen niet. Um, Arnold Tip, uh, goedenavond. Goedenavond, uh, Joost. Ja. Uh, jo. Ik mag, mag Joost zeggen, denk ik. Ja, Dat mag zeker, wat ik zeg, ja. Arnold. Ja. Uh, ik ben het uh, volledig eens met de stelling. Uh, um, om die reden, het staat al uh, op beeld tijdens je vergrijp. Ja, en ja, dan denk ik ook dat we je op beeld kunnen laten tonen tijdens je, begrijp, tijdens je vergrijp. Ja. En inderdaad vind ik op het moment dat je op die manier omgaat en je staat op beeld... ...heb jij, vind ik, geen recht meer op privacy. Precies. Dat is een beetje, be beetje achterhaald op dat moment. En Arnold ben je het met mij eens dat dat breder moet zijn dan alleen hooligans? Dat je dat ook inderdaad bij winkeldieven, maar ook OV van Daal, Winkeldieven, om... op het moment dat jij met je poren op de camera staat... ...om het maar even grofweg uit te drukken. Ja, tijdens een delict... Ja, dan denk ik niet dat we daar heel erg moeilijk over te doen... om jou ook, uh, ja, voor mijn part, groot langs A1 op te hangen van... kijk, deze meneer heeft dit gedaan. Nou, werkt zelfs preventief in Rotterdam. Is er een, een hooligan op de politie afgekomen dat hij bang was... dat die anders op die grote billboard aan het, aan het V&D-gebouw wordt uh, opgehangen? Uh, ja, je krijgt nu ook de omgekeerde wereld... dat iedereen die daadwerkelijk op camera staat tijdens een vergrijp... zich eigenlijk heel mooi kan gaan verschuilen achter de wet op de privacy. Precies. Ik denk dat, dat, ik denk dat in, in, in dat opzicht... Uh, ...de Nederlandse rechtsstaat is, moet gaan denken van joh, uh, deze rechten zijn nu daadwerkelijk belangrijker... ...want we hebben onderhand uh, minder oog voor uh, de slachtoffers dan voor de daders... ...allemaal onder het mond van privacy. Ja, oké okay, Arnold, we gaan er even bij laten. Dank je zeer. Peter van Kempen uit Friesland heb ik aan de lijn. Goedenavond. Ja, goedenavond. Um, ik had uh, een paar dingen die ik vind al laten zeggen. Ik ben het volledig eens uh, met de stelling... Ik wil nog erop wijzen dat de klassieke zware jongens... die hebben altijd een maskertje voor... zodat we niet weten wie dat nou precies is. Wanneer duidelijk op een camera staat dat iemand een overtreding pleegt... Uh, en dus een ander schade toebrengt... dan mag er geen enkele discussie ontstaan over het recht op privacy... van iemand die bij daglicht waarschijnlijk zich als zware jongen zou uitdossen. Ja. Dus wat mij betreft uh, gewoon die mensen... Duid, die duidelijk zichtbaar een overtreding plegen... aan het oog van het volk tonen... en ze mogen komen uitleggen wat daar precies aan de hand was. Zo is het. Peter van Kempen het ben ik zeer met een je eens. Uh, King Guaf zegt, er uh, dreigt een billboard tekort. Zou nog wel eens waar kunnen zijn als we, als we het inderdaad uh, als plan gaan opvatten zoals ik het me voorstel. Erik Klaassen zegt, werkt dat niet eigen recht te spelen in de hand? Hebben het over gehad, maar ik denk van niet Erik. Want ik denk dat mensen zich goed bewust zijn dat justitie over de vervolging gaat. Het gaat natuurlijk op het opsporen van de mensen. Daar helpt, uh, daar helpt de bevolking inderdaad de politie bij. Uh, Wim Dorsman zegt nog eens een keer WNL, ik mag als winkelier niks tonen. Met hoofdletters, hij is boos. Wim Probeer rustig te blijven, maar ik ben het wel met je eens. Andreas Stam, goedenavond. Goedenavond. Criminelen hebben recht op een schandpaal? Uh, ja, absoluut voorstander van de stelling. En uh, ik denk ook dat, volgens mij is de enige reden die ik um, in de hele avond al heb gehoord in de discussie... die tegen zou kunnen zijn, is het verschil tussen uh, verdachte of crimineel. Um, en ik denk dat je dat ook vrij makkelijk weer recht kan zetten. door Precies op dezelfde manier, op het moment als iemand achteraf toch verdachte of um, um, onterecht in beeld is gebracht... Dat je die heel makkelijk op dezelfde manier weer... Uh, in goede zin op een billboard kan zetten. Met een grote groene krul erbij, wat mij er, en, uh, <laughs> wijze ervan. Maar je kunt op die manier op precies dezelfde manier iets herstellen. Nou, ik zou wel een beetje schadevergoeding erbij zetten, uh, Andreas. Dat zou je kunnen doen. En dat kun je weer prima bij alle veroordeelden vandaan trekken. Ik denk dat je namelijk zoveel meer mensen te pakken krijgt op deze manier. Dat dat uh, zeer ja. makkelijk bewerkt. Oké, okay. Andreas, bedankt. We gaan de laatste beller weer in, in huis halen. De heer Hillig uit Amsterdam... Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, uh, we zijn uh, schuldig, uh, bijvoorbeeld als de rechter het uitspreekt. Dus dat betekent dat voor die tijd iedereen uh, onschuldig is. Uh, dat betekent dat als de politie een zaak heeft aan de hand van beelden van licoliers, noem maar op. En die uh, is van die kwaliteit dat men ook daadwerkelijk iemand terecht zou kunnen aanhouden omdat ze weten wie het is. Ja. Dan, uh, dan ben je er voor elkaar. Maar als de politie eigenlijk geen zaak heeft omdat het te onduidelijk is en te vaag en de beelden die kwaliteit... Dan betekent het dus dat je iemand op gaat hangen waar de politie geen zaak voor heeft. En dan ga je uh, in feite de grondbestempingen van de rechtszaak okay. aanpassen. Aantast die van de rechtsstaat zegt u moet, moet afronden. Helaas meneer Heerleger uit Amsterdam. U was het niet met mij eens. Het ging dus over dames en heren criminelen in de spotlight zetten. Ik vond het een waardig debat. Geen debat met doe even normaal bijvoorbeeld. Dat laten we over aan de Tweede Kamer. Het was een goed debat. En uh, ik hoop u morgenavond weer te spreken op Radio 1 met WNL Avondspits. Straks op deze center kunststof. Mijn radio hart gaat harder bonken want Lex Harding is daar te gast. DJ media ondernemer en nu vooral tuinier. En zo hoort u dat op Radio 1. Morgenavond zijn wij terug met WNL Avondspits. Een hele fijne avond. Het wordt 12 uur, middernacht. Het is stil, het is donker en u luistert naar Radio 1. In Casa Luna is mijn gast Paul de Krom... staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als je een beroep doet op de solidariteit van de samenleving... dan mag die samenleving de belastingbetaler ook verwachten... dat degene die kan werken, dat die ook echt aan het werk gaat. Komende nacht vanaf 12 uur, Casa Luna. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Koop Zaterdag NRC met gratis boek en cd. Miles Davis, Birth of the Cool. Het Blue Note album in een boek over zijn leven en muziek. Komende zaterdag gratis bij NRC. Nico Groenewegen van GPA Accountants en Adviseurs... wil graag opscheppen over Exact hier op de radio. Hij wil jou vertellen over online boekhouden. Zijn klanten kunnen facturen inscannen die hij automatisch boekt in Exact Online. Zo houdt er meer tijd over voor goed advies. Maar wij zijn nee, Nico. Dat is heel aardig van je, maar je hebt het al zo druk.